Stoppen jongens. Uh, u komt erin. Hè. Maar, maar het is al, nog altijd te lang. Hè. Vooral kort. Sla die historische bijzonderheden over. Ik bedoel, dat interesseert de mensen geen bal. Uh, maar het is wel van belang. Het, het gaat erom dat zo'n gebruik zich voortdurend aanpast aan de omstandigheden en geleidelijk ...onherkenbaar veranderd. Ja, maar natuurlijk, dat, dat, dat interesseert u en mij wel... ...maar een gewone kijker heeft daar geen boodschap aan. Mm -hmm. en die wil horen dat het helemaal niet oud is. Daar mm -hmm. gaat het om. Mm -hmm. uh, Oké, okay, gaan we weer. Um. Camera. Uh. Geluid. Uh, ja. ja. Uh. En, en wanneer is het toen uitgestorven? Um, het, is, um, het, is, uh, <coughs> het is twee keer uitgestorven. Eerst in de loop van de 19e eeuw, na de emancipatie van het katholieke volksdeel, die der verzet zijn grondslag ontnam. In het begin van de 20e eeuw hebben een aantal folkloristen en in het bijzonder van der Ven, die in deze gebruiken de resten van een voorchristelijke cultuur zagen, geprobeerd om het weer nieuw leven in te blazen. Dat is mislukt. Na de Tweede Wereldoorlog is het opnieuw, maar nu weer andere vorm... ...opgepakt door Twentse regionalisten die er de uitdrukking van de Twentse ziel in zochten. Dat betekent dus dat wat wij daarnet gezien hebben helemaal niet zo oud is. Uh, in deze vorm is het niet ouder dan dertig jaar. Zou u dat laatste nog een keer willen zeggen? Uh, in deze vorm is het... Uh... Twentse midwinterhoornblazen niet ouder dan 30 jaar. Wacht. eens? Uh, in deze vorm is het Twentse midwinterhoornblazen niet ouder dan 30 jaar. Uh, in, in deze vorm is het uh, Twentse midwinterhoornblazen niet ouder dan 30 jaar. Die laatste uitspraak die hij nog enkele malen moest herhalen voor een veenboer over het resultaat tevreden was, kwam tenslotte in de uitzending. en zou hem de woede van alle rasbewuste Twenten op de hals halen. Nou, Twenten verdwijnt niet en de met windroren blazen, nog minder. De broer van Frans heeft opgebeld. Ze zijn vanochtend naar de dokter geweest en die heeft hem meteen laten opnemen. Hij had nog nooit iemand gezien die zo verwaarloosd is. Hij wordt morgen geopereerd. Dus zeg je niks? Jawel. Ik heb beloofd dat we zo gauw mogelijk zullen komen. Ja, natuurlijk. Wanneer gaan we dan? Nou, morgen kan natuurlijk nog niet. En zaterdag moet je naar de actie tegen het eten van konijn. Waarom moet ik daar naartoe? Dat heb je toch beloofd? Maar dan bepaal ik toch zeker of ik daar naartoe ga... Natuurlijk. Maar, maar ja, ik dacht dat je dat van plan was. Maar niet als ik naar Frans moet, natuurlijk. Maar we kunnen Frans ook, gaat voor. Je kunt toch ook zondag? Als dat is dan niet te laat is, tenminste. Bepaal jij het dan maar? Nee. Nee, ik wil er gewoon over praten. Maar niet dat jij dat zo even beslist. Wat moet ik dan zeggen? Je moet gewoon met me praten, alsof ik een mens ben. Een mens met een eigen mening. Goed. Wat is jouw mening? Ik had gedacht dat we het beste... Zondag konden gaan. Goed, we gaan zondag. <tossimus> <tossimus> <tossimus> um, project 22. Het onderzoek van Frits naar het afnemen van religieuze voorwerpen in de woningen van katholieken aan het eind van de 18e eeuw. Frits heeft daarover een schriftelijk verslag ingediend. Wie heeft daar een vraag over? Ad. Hoe kun je nou bewijzen dat dat een gevolg is van een mentaliteitsverandering? Dat kan dat net zo'n toeval zijn? Ja, dat vroeg ik me ook af. Je moet het toch bewijzen? Bewijzen kun je natuurlijk niks, maar je kunt het wel aannemelijk maken door een aantal plaatsen bij elkaar te leggen. Met Koning. Nou, belt Klaas dat hij zondag wil komen eten. Kan dat niet? Maar dan moeten we toch naar Frans? Dat is toch smiddags? Ja, nou, ik moet ook al voor zijn kappen zorgen. Hoe wou je dan dat ik ook nog eten maakte? Um, um... Je bedoelt toch niet dat ik ook nog eten voor Klaas moet maken... als ik ook voor de katten van Frans moet zorgen? Ik, ik bel je straks terug. Ik zit nu in een vergadering. Ja, dan kunnen ze we toch wel even wachten? Frans is toch zeker belangrijk? Hè? Wel, ik zit nu in een vergadering. Maar ik ben in paniek. Begrijpt u dat dan niet? Je kunt, me toch... God... je kunt me toch wel even te woord staan? Dat kan wel, maar ik bel je straks wel op. Dat je weer dat bureau voor laat gaan boven mij. Altijd is het eerst het bureau. En dan kom ik pas. En dat terwijl het over Frans gaat... Ik vraag niet eens hoe het met de operatie is afgelopen. En hoe is die afgelopen? Hij wordt niet geopereerd. Zijn broer heeft net opgebeld. Ze durven het nog niet aan. Goed. Ik bel je straks. Goed? Als de vergadering is afgelopen, zeker. Dag. Um, een vriend van ons is opgenomen in het ziekenhuis. Iemand die hier ook gewerkt heeft. Nog voor Ad. Um, Ad en Sien vragen zich dus af hoe je bewijst dat het geen toeval is. Frits, ga je gang. Hier ben ik. Waarom kon je me daar straks dan niet te woord staan? Ze zaten allemaal te wachten. Nou, dan wachten ze maar. Ik ben toch zeker belangrijker? Ja, maar als er mensen bij zijn, dan kan ik ze telefoongesprek niet Ja, is altijd weer wat anders altijd zijn er mensen bij. Nooit kun je ze een keer met mij praten. Wat was er nou met Frans? Nou, ze weten nog niet hoe ze het moeten aanpakken. Mm -hmm. denken ze erover om hem door te sturen naar het Antony van Leeuwenhoekhuis. Maar mm -hmm. dan moet er eerst plaats zijn. En waarom moet jij nou voor de katten zorgen? Omdat zijn broer dan voor een week naar Ameland is. Met zijn vriendin. Mm -hmm. Hij komt zaterdag de sleutel brengen. Mm -hmm. En hoe moet dat dan met Klaas? Kunnen we niet vragen of je tweede kerstdag komt? Tweede kerstdag? Bij de kerstmaaltijd? Iemand die bij alles zegt, wat zitten we weer te vreten? Dat meen je toch niet? Je wou onze kerstmaaltijd toch niet verpesten? Nee. Wat wou je dan eten? Want jullie lust alleen maar boerenkool met worst. Wou je met boerenkool met worst eten? Nee, ik vind dat niet om te lachen. Ik ben er zo op verheugd dat we een paar dagen alleen zouden zijn... en dan kom jij met het voorstel om Klaas uit te nodigen. Laten we zondag met hem buiten de deur gaan eten. Als we van Frans komen en Klaas hier zeker op ons zit te wachten... Dacht je dat we dan rustig op bezoek zitten? Nou nee, komt hij wat later. Terwijl we pas tegen zessen thuiskomen. Wordt toch veel te gehaast? Kunnen we dan niet maandag naar Frans? Maandag? Wou je nou nog langer wachten? Ik vind zondag al laat. Als een vriend in het ziekenhuis ligt, dan ga je er toch zeker um, meteen naartoe. En, en zaterdag, na die demonstratie? Wou je me dan ook nog eens naar Frans laten gaan? Na de demonstratie? Waarom. Gelaasdig zo te willen zijn. Als wij hem willen opzoeken, dan kan hij nooit. Je kunt toch wel verhinderd zijn? Of hoeft toch niet op zijn wenken bediend te worden? Goed, dan zeggen we hem af. Ja. Of zullen we hem op tweede kerstdag vragen? Um, um. Ik weet het niet meer. Ik, ik, nou, ik geloof dat ik helemaal gek word. Nou, laten we het maar even laten bezinken, hè? En als Klaas dan belt? Uh, dan zeg je dat we nog niet beslist hebben omdat we met Frans zitten. Maar uh, Klaas belt natuurlijk niet. Die komt gewoon. Of, uh, of heb je al gezegd dat hij niet kan komen? Nee, natuurlijk niet. Moet ik toch eerst met jou overleggen? Uh, dan beslissen we straks als ik thuis kom. En dan bel ik hem wel op. En wat zeg je dan? Dat weet ik nog niet. Dat die tweede kerstdag moet komen? Dat weet ik echt nog niet, maar dat zien we straks wel. Moet ik nog naar de markt? Maar ik moet nog aardappelen hebben. Zeg, ik je meegaan naar de katten? Nee. Ik ga wel alleen. Zij erbij bent, ga je je toch weer overal mee bemoeien en dat wil ik niet. Hmm. Waar zien we elkaar dan? Ik kan toch wel alleen naar Frans... En toch geen kind meer? Nou, ik dacht dat we misschien samen met de bus konden gaan. Hoe wou je dat dan doen? Als jij vanaf Frans lijn drie neemt, dan zien we elkaar bij de halte bij het concertgebouw. Waar is die halte dan? Op de andere hoek, tegenover die Bloemenwinkel. En hoe laat ben je daar dan? Kwart voor drie. Is dat niet te laat? Nee, dat is niet te laat. Want ik wil niet dat hij op ons moet wachten. Nee, hij hoeft niet te wachten. Hoe was het? Ik ben ontzettend geschrokken. Wat was het dan? Hij is volkomen asociaal. Het huis is helemaal vervuild. Stank komt je tegemoet. Keuken, slaapkamer. Overal ligt rommel. Gastel helemaal onder het vet. Kranten op de grond met viezigheid. Legen je neverflessen. Ik vond het zo... triest... Ik kon wel huilen. Ik heb in de kamer gezeten met Roodje op schoot. Die was ontzettend blij, maar... Ik vond het zo benauwd. Zwart heb ik niet gezien. Maar dat wisten we toch eigenlijk wel? Ja, maar dat het zo erg was. Ik dacht... ben ik nou zo maatschappelijk? Bij mij is toch ook niet alles even schoon? Tegelijkertijd schaamde ik me dat ik het zag. Het is echt verschrikkelijk. Hoe kan iemand erin leven? Kees had het over een, een beetje stofzuigen. Nou, je mag er wel een schoonmaakploeg doorheen sturen. Het is echt heel vies. Er staat ook niks open. Ruik je het niet? Natuurlijk niet. Heus niet? Nee. Anders moet ik me eerst thuis gaan verkleden. Nee, onzin. Die ruikt niets. Omdat hij zelf ook altijd zo ruikt als hij op bezoek komt. Ja, omdat hij zijn kleren niet wast. We zullen hem ter verantwoording roepen. We zullen zeggen, wat mankeert jou? Ben je nou helemaal besodemiet om je vrienden in zo'n smeerboel je katten te laten verzorgen? Nee, dat zeg je niet hoor. Hij mag het absoluut niet merken. Dat zou hij verschrikkelijk vinden. natuurlijk niet. Want jij bent toe in staat. Dacht je? Dat gebouw daar, daar zit Beert daar. Je hm. zal het wel gek vinden dat Frans hier nou bijna tegenover ligt. Als hij hem zich nog herinnert, tenminste, die herinnert hij zich wel. Neem me niet kwalijk dat ik in mijn pyjama ben? Natuurlijk niet. We zouden raar gekeken hebben als het anders was. Nee, ik, ik zeg het maar. Hoe gaat het nu? Ik word nu eindelijk eens verzorgd. Dat heb ik wel verdiend. Vind je niet? Ja. We hebben een boek voor je meegebracht. Oh ja. Under the Volcano. Maar weet ze nou al wat het is? Ik geloof het niet, maar het interesseert me ook eigenlijk niet zo. Ik ben in goede handen, denk ik maar. Ik zie je dat je geschiedenis van het Jodendom lust? Het is een joods ziekenhuis, dan ben je dan al verplicht, niet waar? Je pakt het in ieder geval grondig aan. En je weet ook niet waarom ze je niet opereren? Nee. Dat laat ik maar aan Kees over. Ik heb het nu helemaal uit handen gegeven. Is ook met je mee geweest naar de dokter, hè? Oh, heeft je dat verteld? Mm -hmm. Ja, dat kon niet anders natuurlijk. Hoe ging dat dan precies?